Wij beginnen de zogerles 119. Pagina Samigdalet 64 uh, Wij beginnen een nieuwe uit De regel 7, de regel 6 van De Zogercel Mamar, chazave de rabbi Chia. Mamar, het visioen, visioen is het, het visioen van rabbi Chia. Het is bijzonder interessant, de zoger deze keer, ik bedoel interessant, het is een milde les, een yeah? milde zoger. In de zin van, het is net of de zoger ziet dat we in Tietje bezig zijn, met. Allerlei sfeerrood en dat die gaat naar boven en naar beneden. Allerlei net een beetje techniekachtig. En dan opeens geeft je iets wat als opluchting. So, maar eigenlijk diep, diep, diep wat daarin staat. En dan is het... We gaan dat eerst doen. En dan gaan we samen parallel daarmee. Daarnaast zodra we klaar zijn met zo'n klein... Goed, niet zo'n klein, maar hebben we dan, tijd, dan zullen we iets nog toevoegen, gewoon, dat ons gewoon in het dagelijkse leven bijzonder moet helpen. Iets wat ik op het bord heb opgetekend, maar wat eigenlijk nog nooit werd onthuld aan de mensheid, eigenlijk. Wat men altijd uh, projecteert op, op iets, op een bepaald iets, maar het slaat op, over de hele wereld, op, op alle soorten relaties. Tussen de mensen. Iets wat als men dat leert weten, als men dat gaat weten en gebruiken en naleven, dan zal men een geweldige toename aan krachten zal krijgen. Geweldig leven zal in kwaliteit uh, geweldig toenemen. Dan zal men prestaties leveren. leveren. Men zal niet begrijpen hoe dat zit met elkaar. Hoeft dat ook niet, maar ik zal proberen iets te vertellen. Maar dan zullen jullie zien hoe het leven past, hoe het leven smaakt. En in alle, op allerlei alle vlakken zal je alleen maar, uh, alleen maar succes boeken. Wat ik hier op het bord heb opgetekend. Dat is de eerste keer dat het onthuld wordt. Dat heb ik. Mag ik aan jullie, mag ik het wel vertellen. Uh, ik heb het direct van Ari. Dat ik bedoel, van Ari van de boeken van Ari, En dat is dat niet natuurlijk zo so, so verteld, zoals wat ik jullie geef. Maar natuurlijk komt het alles door, door de einde leer. En alle bijgeloven, van religieuze bijgeloven, zullen we dat absoluut niet... niet er ermee rekening, rekenschap houden. Want de tijd is nu gekomen om dat te onthullen aan de mensheid. En het is genoeg dat wij in zo'n so klein groepje al beleven dat en jullie zullen zien dat het stap voor stap, misschien wordt het ook aanvaard langzamerhand door anderen, als ze dat willen really horen. Nee, dat iedereen is vrij in deze wereld om te doen wat hij wil. De regel 6. Goed, geef veel aandacht, veel concentratie, en je zal zien iets wat geweldigs wat hij ons hier vertelt, waarmee vele vragen ook worden opgelost, die bij ons zou kunnen ontstaan. De regel 6, we hebben gezegd, dat is Mamaar, het artikel van uh, het visioen van Rabbi Gia. Rabbi Gia was een grote, grote rabbi, een van die tien uh, van de tien auteurs van de zoger, Een van de tien. Zeven. Memtet, ot memtet. Ishtatach rabbi Hia, ba'ara, we Nashakle nasha le afra. Uwaha wamar. Afra, afra. E acht. Kama at Kashet kad kad. Kama at bechetsifo. De hol Mehemady eina id balunbach. Kol Amude de volgende pagina Samach hei Zesta De eerste reichel mehurin de Alma. Tichol we tieduk we Dat was zo dat tot nu toe hebben we geleerd dat Rabbi Shimon Bar Yochai. had een geweldige onthulling, nieuwheid onthulling had gepresenteerd. Ja, tot nu toe hebben we gezien. Dus de God de grote toestand van de Malchude Machud is naar opnaar abbeimen en alle, konden alles ontvangen dus dat, de volmaaktheid waarbij dan de, de hoogma werd ingehuld in de chassadim en dat is dan dat is, dat is dat, de grote onthulling dat hoe functioneert wat is de, op welke manier de, de, kan men komen tot de volmaaktheid dat is uh, wat hij had even daarvoor was Rabbi Shimon dat, uh, aan het woord en nu komt dan de Rabbi Chia, met zo'n visioen. En natuurlijk hij had het allemaal gehoord, wat Rabbi Shimon had gezegd. En die ziet de grootheid van de Rabbi Shimon. En we zullen zien, wat is de grootheid van Rabbi Shimon, zullen we ook zien nu, wat was de grootte, wat was zijn uh, eigenschap. Dus wat was, zijn grootheid was qua zijn ziel. Ja, moet je in de ziel zien ook de grootheid. En dat is wat hij nu vertelt. Zeven. De regel zeven. Ot memtet. tot 49. en veertig. Ishtagach rabbi Ba'ara? Rabbi giyabahara. zeg dat? Als iemand valt helemaal voor de ander, voor God of iets anders. zich ja, Rabbi giyabahara. Wierpsich. Ja. Ter ja. Ter aarde. Erg goed, Rabbi Hia wirp zich ter aarde, winnachakle afra, en kuste de stof der aarde, Ubaka, en ging heilen, Wamar, en zei, afra afra, het is alles geestelijk natuurlijk, afra afra, uh, aarde aarde. Kama ad kashe, ka, kod kadel Hoe ben jij hardnekkig? Koppig, hardnekkig. Kama ad bachefizo. Hoe ben jij brutaal? Misschien een ander woord bestaat, bestaat als brutaal. Iemand die ja, pusherig is. Of nu je, eh, chutzpah. Chutzpah, ja. Ja, brutaal of kan je, bestaat, bestaat nog een andere Nederlands woord daarvoor? Oké. Okay. Uh, hoe ben je dus brutaal, kan je zeggen, de hol mehamadei aina, id balumbach, dat alle die aangename oog hebben, dat zij die verrot worden in jou. Kol amudei de volgende pagina nehoor in alle uh, kolossen van licht bestaat zoiets? kolossen? groot, iemand die groot, groot is nee, nee alle, ja? Zijn, uh, am nee. ja, maar dat is ook een woord, een Nederlands woord kan je ook zeggen, dus alle palen hoe kan je zeggen, Pal, palen of pilaren ja. of pilaren van het licht erg goed alle pilaren van het licht. Uh, van de wereld. Tikul, cool, we doen? Worden door jou opgeslorpt en gemalen. Huh? Vermalen. vermalen, heel goed. Vermalen. Punt. Kama het zifah, moet Kadisha de gave naar je twee alma, schlitte rav Memana me manna, deze hutte alma, me alma, it balibach. kama hij stel steeds nog richt zich tot de arde, hij zegt, kama ad het zifah, huben uh, brutaal. Boutsina Kadisha, de heilige licht, of de heilige, zo uh, so zegt men dan, over Shimon, noemt men hem zo, so. Boutsina Kadisha, de heilige licht, het heilige licht, de hier alma, dat de wereld had, uh, in de wereld had gestraald, ja ja, in de wereld had gestraald. Shelita, uh, Ravrava, die grote Zeg um, uh, uh, Heersen. Ja, we zullen zien. Zo, so, dus straks zal ik dan. Voorlopig zo. So, Vertel ik hem straks zodoende dat wat hij ons uh, de vertaling geeft. Uh, mijn mijn manna die schoot, Mikaim Alma, hij die aangesteld werd om door zijn verdiensten de wereld stand te houden, te doen houden. Het die Balibach, die is in jou verrot, die wordt door jou verrot, door de aarde wordt die verrot. Verteerd verrood. Ver, ver, ver, ver, verrot. Ik zeg het ja, zo, kijk nou wat, wat hij ons nu vertelt. Punt. Rabbi Shimon drie nehiro de butsina, nehiro die Almin and bali beafra veaand kaim nahar Alma. Punt. Rabbi Shimon, hij spreekt nu in zijn visioen. Het zal allemaal zijn visioen. En <coughs> hij zegt, Rabbi Shimon in zijn visioen. Nehiro de Bucina, et licht van het licht uh, van, van het neer, dus een grote licht. Nehiro de Almin, het licht van de werelden. En de Baleba Afra, zegt hij, jij bent. Ver, ver, ver, ver, zeg dat, ...verrot in de aarde. Ja, verrot of ver... ver. Is ook hetzelfde woord hebben we voor verwelkt... ...zoals bloemen worden verwelkt. En hetzelfde woord gebruiken we, we ook... voor verslijten, van hetzelfde woord. Maar hier is het echt in, in de aarde... ...dat verrot wordt... Verrot ...vergaat, ook vergaat, kan je ook vergaat. Word je verga, ver, vergaat, jij vergaat in, in de aarde... We aantkij en jij blijft bestaan, zegt hij. We alma en schijnt aan de wereld. Hier. Eh, uh, is rega regagada? amar. afra afra. Lo tidgaye. De lo it masrun bach de Alma de Pfaif. De Harabishimanlo it Bali Bach. Kijk nou wat hij zegt. Dat is allemaal zijn visioen. En dat is een hele traject wat hij aflegt in dat visioen. En dan zegt hij verder. Zijn visioen is natuurlijk gepaard gaat met, met zijn bevattingen en wat hij ontvangt. Het um, is, is Tomam Rega. Hij was even. Een moment uh, verwaard. Ja, een verwaard, een beetje zo'n verwaard moment, of verwonderde hij zich, even een moment. maar en zij. Ah nee, sorry, ik ga nog even naar de regel 2. Ik was even voorbij. Rabbi Shimon had ik al verteld? Ja, verteld. Yeah? <coughs> Nieuwe de 4 dat is goed, dat is goed. Dus oké, okay. hij was even, een, een momentje was hij even in de war, of verwonderde hij zich, waar maar en hij zei afra, afra, aarde, aarde. Eigenlijk is het geen woord voor aarde, maar stof, het is he? stof der aarde. Dat is meer, het is niet echt de aarde, maar dat. dat. Maar zullen we zien, maar dat is wel een. Stof, een bouwstof van de aarde heet afra. Wij kunnen het zo ook zeggen. Dat, weet je wat? Niet de aarde als aarde. Als het begrip zelf. Maar gewoon een stukje. Als je neemt dan van de grond. Soil. Soil. Dus nee, ook gewoon. Je neemt gewoon een stukje grond. Grond. Nee, nee. Grondstof. Stof. Neem je gewoon stof van de, ja, de aarde. Gewoon in je hand. Neem je een aarde in je hand. Dat is dat stof van de aarde. Dus. Maar... We zullen zien wat, het, wat hij ons vertelt. Dus, aarde, aarde, Lo, dit guy, wees niet zo hoogmoedig, zegt hij. De Lo, it bach, Amudin, de Alma, want de pilaren van de wereld zullen niet aan in, in, in, jou worden overgegeven. Ja? De Ha, Rabbi Shimon, Lo, it Bale, Bach. Want kijk nou, zegt die, nu, bevat, bevat dit dat, opeens. Maar kijk nou, want, want Rabbi Shimon wordt niet in jou ver, vergaan. Of door jou vergaan, in jou vergaan, niet verrood. Kijk nou wat hij ons vertelt. We keren terug naar de vorige pagina. En... De regel, de, de linker kolom, pagina sammig dalet, 64, de linker kolom, de regel 12, de regel dertien. Ot memtet, negen en I staat rabichia Rabichia ter aarde, en so fort, גישטטייח, חירטין רבי חייה, על הארץ, ונשק את האפר, ואובה ואמר, פייפטין, אףר, אףר, אףר, כמה אתה קשי אורף, כמה אתה זסטין, בעזות, אשר קול מחמדי Aayen, ik balim, bach, bha. Zeventien. amudei, aor, shabaulam, tuchal, Vatithon Punt. Dertin Nadubile nadu punt. Rabihia teja, rabi hij ja alle arde. Vina et. En kuste de aarde. En dan is het woord. Niet de, de hele aarde wordt gezien als. De, maar een stukje wat, wat hij kuste. Gewoon een stuk aarde. Wat hij. Hij kijkt naar de aarde en hij doet het. Ja, een stof. Gewoon een stof wat hij ziet. Spreek je dat. tot daar. wa En dat is natuurlijk zijn. Bevattingen, overpensingen van binnen wat hij doet, en doet hij ook van buiten als het ware handelingen waarbij hij iets be, bevat. Oeh, Bacha, en hij ging huilen. Wel maar. Hij deed innerlijke bewegingen, en daarbij ook van buiten deed hij ook zo. Wel maar, en hij zei: 15, afar, afar. Aarde, aarde. Stof, stof. Kama, ata kashe, orf. Hoe? Ben jij hardnekkig, letterlijk hardnekkig? Kashe is hard en oraf is nek, hardnekkig. Kama ata hoe ben jij zestien? Ben eh uh, zo? Som brutal? Asher kol, Muhammadey ha dat alle die angename och oog hebben, jehu balim beha Zullen vergaan in jou. 17. Kola aor, Shebaulam, alle pilaren van het licht, alle lichtpilaren van lichtpilaren die in de wereld zijn. Tuchal zal jij opslorpen, we tichnon en uit en vermalen in jou punt zeven nu laten we hem met verder verder gaan eigenlijk zeven dat is nog steeds de vertaling kama achttien ata Ama ora kadosh shagayam irle olam nekentin ashalita gadol amimuna al ha'ulam, zoals het wordt vindt, dat Mikaïm, ulam niet punt. steeds richt zich tot die aarde en zegt: 'Kama atachatsuf, huben jij brutal? ama ora kadosh, die helech ed licht. Hij bedoelt aan de Rabbi Shimon. 'Shagayam yirlo ulam di di di hat Gestraald in de wereld. Zie dat dit niet simultaan wordt verteld. Dat dit direct na het verhaal na de openbaring open van de Rabbi Shimon dat that direct het that direct plaatsvindt. Hij zegt dat hij de Rabbi Shimon ah, dat Rabbi Shimon hij spreekt over Rabbi Shimon dat die uh, straalde in de wereld. net of die Rabbi Shimon is weg. Dus Dat betekent dat in zijn visioen had hij gezien dat Rabbi Shimon al, al niet meer leefde. Of dat kan misschien zijn dat Rabbi Shimon al daadwerkelijk al niet meer leefde, na het overlijden van Rabbi Shimon. Dat is niet in, ik wil niet in de geschiedenis ingaan we zullen zien, maar het is niet zo belangrijk voor ons. Dus wat zeg je dan? Hamaora kadosh uh, achte na de koma. The Heilige Licht, Shehayame Yerle Olam, that. Schein, schein, can you say? It? That Schein aan de wereld, 19, hashalita gadol, Grote Heerser. In the same way, Ame Monare Olam, die aangesteld werd over de wereld. Shezhuto, 20, Mekayemet Olam, wiens verdienste, doet de wereld staan te houden, niwla wacht, werd door jou, uh, is door jou vergaan, of is door jou, in jou, in jou verrot. We zeggen dat niet, maar niet mooi, maar kom erop neer. Dubbele punt. Of vergaan, zeg eens vergaat wel. Goed. In jou. Vergaat in jou, oké. Okay. Verging in jou.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 Rabbi Shimon, zegt hij, Orhama-Or, het licht van het uh, hemellicht. Or Aulamod, het licht van de werelden. atabalaba afar atabalaba afar zegt hij, jij bent ver, vergaan in de aarde, wat ta 22 kayem. en jij blijft bestaan. Oman hier gaat Olam en regeert en bestuurt de wereld, Dat was even voor hem die twee, dat is dilemma. Aan de ene kant zag hij dat die Rabbi Shimon is vergaan in de aarde, en aan de andere kant zag hij, hoe kan dat? Jij bent toch, de heer, de, jij bent toch het licht van de wereld, et cetera jij bent bestuurder van de wereld, jij bestuurt de wereld, hoe kan dat? Hij was aangesteld als bestuurder, dat was zijn dilemma, als het ware. 22, het is geweldig hoe hij dat ons straks, wat dit allemaal betekent. Zo 22, naar de punt. Hij was even in verwarring, een momentje. 23. Waar maar en zei? Afar, afar. Stof, stof. al gae. Wees niet hoogmoedig. kia moet haulam, want de pilaren van de wereld, lo 24, je nim sarim zullen aan jou niet worden afgeleverd, ja? doorgegeven, overgegeven, uh, overgegeven, overgege, overgeleverd, erg goed. Sharei Rabbi Shimon, loonie want Rabbi Shimon is door jou niet, in jou niet vergaan. Dat was. Dat was de visie. En dat is wat de zoger zegt. Nou, wat kunnen wij, wat zouden wij kunnen begrijpen daarvan, zonder... Arie begrepen, die dat had eruit gehaald, die daar dat geestelijk, wat geestelijk ja, bedekt werd, met al, die met al die beelden. Hij had dit aan hem werd dit ge gewoon geopenbaard. En wat wij ook leren nu is, wat het commentaar geeft ons een geweldig zicht op wat het, waar het over gaat. En lost tevens alle, vele, vele vraagstukken van ons. Als je het goed luistert. De volgende pagina. Pagina Samig Heey al. zes. De rechter kolom. De regel 1 van Hassoulam. Jezle havin heette in Jan, ha, his, da, ha dat goed, azot, twee, de rabbi hier, punt. Eén. Jeschla, mm wijn heetem, wij dienen goed te begrijpen. In Jan, de kwestie van his, ha, his, ta, ha dat goed, van de van dat zich <coughs> äh, ter aarde werpen, twee van de raad van Rabbi Hia, zo'n afkorting. Rabbi Hia, de is van in het Aramais en dan Rabbi Hia, Rabbi Hia afkorting. Punt. hu, kitim tzar mar de Rabbi Hia, le Rabbi dri dri Yosi, shiikar ha'esek shelahem. בגהי אורח דאזלי יאחד זפיר, היה בגהי תרע סתים, שגי המלחות, פייף דמלחות, שאינה מקבלת כלום מכל אלו המוחין זס, האליים שבשיטה אלפי שנים, Gmaratje Koen, punt let op. Er was ergens in de zomer, hij zegt niet waar precies. Ik heb de hele zomer gehad, uh, maar ik, ik weet, hij zegt geeft, geeft geen geen uh, referentie, maar ergens in de zomer hebben we dat. Uh, of straks komt het, we zullen zien. Dat, dat zo'n verhaal komt, het verhaal, zo'n moment komt, het zo'n maar maar komt, waarbij Rabbi Gia wandelde, ging ergens naartoe, met, op weg was, met Rabbi Yossi, met zijn twee. En als twee zo'n grote mannen die gaan ergens op weg, dan betekent altijd dat zij altijd vertrouwen erop dat alles wat op de weg gebeurt, is om hen te leren, hè, om hen leer te geven. Alles wat zij ontmoeten, dan zien ze daar die aanwijzingen van boven, van wat ze leren. Want het is zo dat altijd die grote rabbis, die gingen op reis ergens naartoe. Altijd leerden ze Torah onderweg. He, waarom? Als je op, het is altijd, een, een, als een mens gaat op, op weg, en als die geen Torah mee zich meeneemt, dan natuurlijk wordt die dan eh, aangevallen, als het ware, door de sitra uiteindelijk, binnen je overlichtig over der ja, want als je zit thuis onder vier, ja, binnen de vier muren, ben je, voel je beschermd als het ware, het is niet alleen mentaal, het is niet alleen psychologisch maar het is echt zo dan ben je, zit je dan uh, heb je dan de die muren om, zich, om je heen dat is erg belangrijk want zelfs, zelfs stel dat iemand er bestaat zoiets, dat zelfs iemand als iemand in de woestijn is hoe kan je dan bidden, bijvoorbeeld? Bidden moet je altijd tegen iets. Tegen iets, als het ware moet een muur staan of zoiets. Beter, beter de twee muren zijn echt. Er zijn speciale aanwijzingen. Waarom? Al die muren zijn ook aan, aanwijzingen van, van vier stadia. Duidelijk. Vier stadia, vier, vier muren. Waarom hebben we altijd. Waarom altijd hebben hebben we normaal huizen van met vier muren. Vier muren betekent vier stadia. En de mens zit daarin. Eigenlijk. Waarom doen, die dat, doen we niet anders? Waarom niet alleen? Normaal is het allemaal vier muren. Oké, okay, nieuwe modern doen ze dat anders, maar het is maar normaal vier muren moet het zijn. Dan ben je beschermd. Eigenlijk beschermd door wat? Door vier stadia. Dus echt, dan in die vier stadia zit, ja, in de vier muren, vier stadia, kun je het maar Zeer en maar goed, duidelijk. En, een, en de, het plafond, als het ware, de ketter. Dan heb je dan, dan, heb je, dan, heb je dan de naam Hawaia. Ik bedoel, in principe, zo is Als iemand loopt op weg, dan moet je dan steeds Torah leren. Op weg. Anders, als een mens dat niet doet, dan is hij, als het ware, buiten zichzelf. Dan het buitenwereld wordt, buitenwereld gaat hem aangrijpen meer dan wat hij heeft en zodra, zodra dat balans ten koste gaat van, van je innerlijk, dan word je gewoon meegesleurd, jouw zinnen, word je gewoon meegesleurd door allerlei indrukken die jij van buiten ontvangt. En omdat jij niet weet wat de anderen, wat allemaal daar gaande is in jouw omgeving die jij tegenmoet komt, dan word je dan de dupe van. Kan, kan de mens de dupe daarvan worden, de dupe, betekent niet alleen, dat, dat, aangevallen worden, of iets anders, maar ook, aanvallen door de citra Achra. en dan, kijk nou naar een race, als je maakt een race, ja, dan kom je thuis, en ben je, waar ben je dan, Uiteindelijk, ja, waar, kan je nog, jezelf zijn, hoeveel dan, de krachten van, het niet, uitwendige krachten, hoe nemen ze jou, innerlijk in beslag, het is niet anders. Dus daarom uh, is het altijd als, daarom is het in de regel, was het altijd zo. Dat als een een Torah geleerde gaat op weg, dan neemt hij altijd iemand anders. Dan. Naast, nog met iemand anders gaat hij. Dat is een goede, goede zaak. Dus echt, als het enigszins mogelijk is, ga nooit alleen op weg. Dan ben je meer onderhevig aan uh, gevaar. De Gevaar bedoel ik in allerlei voor vormen van gevaar. Ook wandelen. Altijd neem, probeer iemand anders mee. Doe het er niet toe wie. Eindelijk. Maar neem iemand anders dan, heb je dan een, een punt om iemand of, tegenover te praten, et cetera, dan kan je niet worden niet geops, geops, uh, zo opgenomen als het ware in datgene wat buiten jou omgaat. Hè? Dus hier was ook, eh, refereert hij ook op een geval waarbij dan Rabbi Gia ging op weg met Rabbi Josje. Dat ook een, een grote, grote, grote kabbalist was van die tien. En op weg natuurlijk zei ging je daar over iets hebben. En dat is wat hij, waar hij het ook nu over heeft, even. De twee, regel twee na de punt. en het, en het gaat erom. de Rabbi Hia. Want dat jij, jij zal vinden in de Mamar, bestaat ook in de Torah, in de soger, mamar, in het artikel van de Rabbi Hia. Le rabbi Yossi, aan rabbi Yossi, die hij ook vertelt aan rabbi Yossi, drie, want ook tussen hen waren ook niveaus, duidelijk, tussen die tien waren ook niveaus, de ene was hoger dan de andere, Eigenlijk hoger in de zin, niet zo dat hoger, dat hiërarchisch, dat die hoger was, duidelijk, net zoals bijvoorbeeld uh, chokma is hoger dan de bina, ja of niet, maar kan chokma zonder bina? niet, ja of niet, dus allemaal verbonden met elkaar zijn en maar normaal is het zo dat wie een hogere sfera in het algemeen is in die tien, tussen die tussen die tien geesten, ja, tussen die tien kabbalisten, die de andere die luisterden meer naar hem, maar het is om, om, om geven, om geven en nemen, om, ja, om met de actie van geven en nemen steeds uh, in werking te zetten. Duidelijk uit te voeren. Daarom zegt hij ook de maamar van Rabbi Chia aan, gericht aan Rabbi die waarbij zij dus drie Shrikar, Ha-Esek, Baha'i Orcha, dat de hoofdzaak van hun bezigheid in dat, op de weg, op, de, op die weg die zij samen bewandelden, Baha'i Orcha, ja, in die weg, op die weg. De azle die zij gingen, jagen samen. Was, dus ze, ging, ze, ze hielden zich bezig, dus hoofdzakelijk daar. Haya bahai tara satim. In die uh, verborgen uh, poort. Dus zij hielden zich bezig met die verborgen poorten. Dat een van dat... Of van die <coughs> verborgen, bepaalde verborgen poort. Yeah. Shehi, en hij gaat ons nu uh, toelichten, Jehuda Asuwam. As As As As As As Shehi, welke poort is? Amalhud de Malhud, Malhud de Malhud. Ja, yeah, het is de vijftigste poort, zoals so we hebben geleerd. Malchut de malchut Shehi nam ik een belet klom, ik hoor, ik hoor, Ontvangt absoluut niets, let op, van deze hoge mochen Zes. Ze beschieten alvish niet gedurende zesduizend jaar. Meterem Gmaratikun, voor die Gmaratikun. En dat weten wij dat. Die Malchut ontvangt dat niet gedurende zesduizend jaar. En zij hielden zich bezig daarmee of the race. This is another point. Rabbi Yossi acht t'hi shivlo b'chem rabi Shimon. V'vaday hochhi hu neichan sh'ha-shara ze ni sh'haar satum vecholha shlimut hi t'in rak basot ha-miftahakana p'unt. K'yik nou, alles v'advenyo z'alilere g'ir v'yten v'ya. Dus daarom alleen maar kijk, probeer het volledig geconcentreerd zijn, dat jij het uh, nu gaat bekijken in wat het allemaal, hoe, wat, wat het hier, het geheim daarvan is. gecorreleerd aan de zoger die we leren. let op, Scheherabi Yossi, ja? Met zij, zeven beginnen we. Ah, kmoos, kmoos, ommer, papiroos, heet het, mamar, rabbi, hier. Nee, dat is, heb ik verder. Ah, zeven, we gaan zeven beginnen. Of heb ik heb ik alles heb ik nu vertaald? Zeven naar de punt net voorgelezen. Nog niet vertaald. Nee. Zeven naar de punt heb ik gelezen. Oké. Okay. Kamose uh, omayer baba ba, Heet heette baamar de rabi shimon. Zeven direct van de zeven beginnen. Ah, dat heb ik al gezegd. Rabbi. rabi staat Dit nog een keer. In regels heeft ze Rabbi Gia niet. Rabbi Gia? Nee. Aan het eind van de zin. Aan het eind van de zin. Oké. Okay. Punt 7 punt ja, ja, ja. ja. na de ja. punt van de zin. Oké. Okay. En Rabbi Gia antwoordde hem. Aan Rabbi Gia. Bashem Rabbi Shimon. Dus ze hielden zich bezig met die machoed en machoed. En Rabbi uh, over, die port, over die 50ste poort, over die poort van. Uh, die bewuste poort dat die verborgen is en Rabbi Yossi antwoordde hem Basem Rabbi Bashem Rabbi Shimon in de naam van Rabbi Shimon, als het gezegd wordt in de naam van die en die betekent dat die andere heeft dat gezegd in de naam van Rabbi Shimon dus betekent dat Rabbi Shimon heeft dat ooit gezegd de vadai hoge dat is dat het inderdaad zo is 9 dat deze poort Nisha'ar Satum blijft verborgen, verstopt. We call a hier, en de hele volmaaktheid is tien. Rak basota alleen in het geheim van de miftige kanal, zoals boven gezegd. Dus de hele Shlimud, de hele volmaaktheid, gedurende die 6000 jaar van de schepping komt. דור די מיפתחה, יאשוע ביד את כלים, את הרת יש סוד, את הרת יש סוד, via דה הרת יש סוד, קהלם לicht, ankomen de licht, via קצין, and men kan ook via דה הרת יש סוד via de middelst bedelst alleen dat doortrekken naar de lage. פּוּנְדִיָּהּ וְאַחֲרֵיהֶם יְהוּדִיּוֹת אַחֲרֵי אַחֲרֵי אַחֲרֵי אַחֲרֵי אַחֲרֵי אַחֲרֵי אַחֲרֵי אַחֲרֵי אַחֲרֵי 12. V. Statejach, P. Ara, V. Afra, V. V. V. V. V. V. afra. V. V. V. V. V. We V. Let op. V. V. V. V. Beiden. Ze konden het niet begrijpen. Het is een dilemma, ja? Aan de ene kant, Rabbi Shimon, zo over die. Ja, gaan we verder. Ad Sheba Rabbi Giya, tot Rabbi Giya kwam tot. Legit eruit, Gdola, tot een grote uh, opwekking. grote opwekking betekent dat hij ging buiten zich, als het buiten. Al zijn gereserveerdheid. Zichzelf liet zichzelf opwekken. Met al zijn krachten. Dus gaf, wat betekent dat? Gaf een geweldige man omhoog. Uitkraai, zoals we dat zeggen. Begon, als het ware, dat gaf af alles van zichzelf om te begrijpen. Wat het is. Twaalf. Weestatea, we, we, let op. En hij... Knie, en hij wierp zich ter aarde. Zie dat? Dus het visioen is niet dat hij dat in de, in de droom had. Het is niet een visioen dat hij in de droom had. Het was een klar, lichte, klar, lichte dag. Alleen hij wekte zichzelf op. Eigenlijk, Kabbalist hoeft niet in dat in, in de droom te hebben. Hij moet jezelf alleen opwekken, klaar. dat is, dat is een kwestie van opwekken jezelf. En dan ontvang je. Het is niet dat nu, oh, misschien komt er wel een ingeving. Ingeving, het is niet iets, uh, iets actiefs. Ja, het is iets passiefs. Misschien komt het, misschien niet, misschien komt het. Hoeveel hebben dan artiesten, wel anyway, die opeens die doen. Is erg productief en dan zie je dan weer een pure. Ja, yes, weer kan niets doen. Dan moet je weer iemand hebben die hem weer dan... Uh, gaat een beetje opvrolijken, weet niet veel, dan heb je een andere relatie, een andere huwelijk, een andere, dan heb je andere kinderen, ja, allerlei andere dingen, dan heb je om zich op te wekken, terwijl het is absoluut niet nodig de mens is de baas ik. Jij, jij bent de baas je is de baas van zijn eigen ingeving je moet alleen opwekken jezelf met jouw je soort, omhoog gaan, uh, concentreerd geconcentreerd zijn op je eigen kering want omhoog gaan, nou, je kan je alles bereiken. Absoluut, alles kan je bereiken. Kijk nou wat hij zegt. En dat is wat wij ook leren van hem. We is dat bij en hij wierp zich ter aarde. We Afra, en hij kuste de aarde. En natuurlijk, hij deed alle innerlijke bewegingen van binnen. Of en hij ging huilen. Alle, elke, elke woord, wat nu Zoger zegt, elke bepaling heeft geestelijke lading, natuurlijk. 13. Wa maar, en hij zei, afra, afra. Aarde, aarde. Waarom twee keer? Ook dat heeft natuurlijk uiteraard zin. En niet één keer, twee keer, afra, afra. Eigenlijk, ik zeg niet dat dit, we zullen zien dat allemaal, de die vragen, waarom is dat dit? Al, altijd, altijd, waarom wordt altijd gezegd, twee keer, ja? Waarom is het zo? Kijk nou, hoe vaak is het in de Torah staat, het? Nee, we zaten in the Torah, Torah zaten naar links-rechts Oké, dat is ook leuk. Maar ja, we bedoel, waarom vaak is het? Moshe, is Moshe, Moshe mo ah? Uh, uh, uh, the is de vraag is. Dat is niet dat we hier moeten gaan. Dat vaak wordt het gezegd twee keer. Ja, yeah? ook Moshe werd geroepen door Hashem. Ja, is zeg Moshe, Moshe. En mm -hmm. ook met Shmuel. Is ook uh, it's like ook Shmuel, Shmuel. Ja, of jo Jozef ook. Jozef, Jozef. En wordt altijd van boven wordt ook geroepen, ook twee keer. Is licht hè. Huh? Licht dus waarom is het? Kijk, ten eerste is het de lage wereld en de bovenste wereld. Dus niet de lage wereld, onze wereld. Maar de lage wereld en de bovenste wereld. Dus de, de, de ziel die is, bevindt zich in de lage wereld. En zijn wortel in de hoge wereld, daarom zijn twee twee zijn, het moeten zijn duidelijk. als regel is het zo, daarom twee waarom moet je dan, ja de, we zullen het leren dat bij deze hoger zelf daarom wordt het gezegd, eerst Moshe, Moshe die van deze wereld, en dan Moshe die van de hogere van zijn woorden, nou, duidelijk dan, beide woorden aangeroepen het bijzondere iets maar goed, even tussendoor terloops we amar, afra afra dertien and say stof, stof, arde, arde. Kama ad kasha kadel gu benyei hartnekach. We khule, and so forth. Five team. No heifer? Okay. We zeshe het Ballonbach, dat alle aangename van aangename van uh, oog zullen, zullen door jou worden uh, vergaan, in jou zullen worden vergaan, in de aarde. En bijzonder en belangrijk is het. ja, dat ook wij kijken dat, ook als iemand van van gewone volk, of iemand die gewone mens is, als je kijkt naar, die, naar de heilige welke dan ook, let op. En dat is iets wat bijna, men kan het nooit oplossen, gewoon met in, de, in onze wereld. Ja? Oké, okay, jij zegt dat die goddelijke mens is. Mens die kwam op aarde en die als god was. Ja? Oké, okay, maar, okay, maar hoe kan dat dat die toch wel dood gaat? Ja? Oké, okay, uh, zijn lichaam konden ze niet vinden, dat ook... Ja, van Moshe konden ze ook lichaam niet vinden, maar er staat wel geschreven dat hij ging dood. Eigenlijk, Aaron was zo hoog, was echt een uh, geset van de schepper, ja, van de Pien. En toch ging hij dood. Dus toch de aarde, de aarde, het meest lage wat het is, heeft hem eigenlijk in, in die aarde ver, verging hij. Hoe kan dat, hoe, hoe kan je dat reimen? Eigenlijk? En dat is iedereen kan zo'n probleem hebben. Nou okay, kijk, als je zo goddelijk bent, ja duidelijk, als je zo hoog bent geestelijk, als je zo'n contact hebt, zo hoog met, het, uh, ja, met de schepper, et cetera. Waarom, waarom kan je jezelf niet uh, redden? Duidelijk, zo so, iedereen begrijpt wat ik bedoel. Maar toch wel, iedereen gaat wel, uh, wordt in de grond, in de aarde wordt ge, uh, vergaan. Ja, in de vergaat in de aarde. En kijk, hier is het, het antwoord op deze vraag. Hier hebben we het antwoord op deze vraag. Altijd, anders draait het allemaal in de hier. En hier vinden we nu het antwoord op deze vraag. Ik kon het nergens vinden. Het dilemma kon bij mij nooit opgelost worden. En dat zullen we te leren. Kijk. 16. Ki alidee Het oh, Let op, heel erg geweldig. Ik alleen om dat te leren... De, dat stukje wat uh, vanaf de regel 15 en naar beneden en de linkerkolom tot, tot en met 22, Dus tot en met de volgende oot, Dus eigenlijk uh, eigenlijk een half pagina is de moeite waard om geboren te worden. Ik zeg het, oh, ga maar kijken. En nu gaan maar kijken met je met ogen. Jij weet het alles wat hier Alle achtergronden hebben wij. Alleen kijk nu wat hij zegt. Probeer dat te plaatsen in wat jij al geleerd heeft en ervaren heeft. 15. Dat hebben we gezegd. Uh, dus, 16. Dus dat is wat, wat zijn vraag was. Want alle, zegt hij, dat alle aangename van die die oog die zullen door jou worden, uh, die zullen in jou Verhaal. En dan zegt hij nog dat in de vorm van de toekomstige tijd, dat hij ziet dat het ook zo zal zijn. Let op. Alle gedurende 6000 jaar. 16. Kialidei het o, scheladamarishon. Nis nasru, kolane shamot, 17. Mimenu, venaflu. Beshwiya el hakliput. Shehen kololot, Achtin kolan e SHEBA sheboulam, punt. Zestien. Kialidei het o, she dat, omdat DOR DOR de zonde van de eerste mens, Nashru the neshamot all the zilen are from him. 17. vinaflu are in the beginning of the seals, In the ballingschap bey the klipot nar de the seals, kololot the seals, from the seals, from the seals, from the seals, from the seals, in the 18 naar de punt. Gewoon horen en dat als stap voor stap dat zien, wat de zonde van Adam en alle zielen zijn gevallen van hem door zijn zonde in de klippot. Let op, verder. De hele bedoeling is van de wereld, wat? Ja, om de wereld te brengen naar zijn correctie. Ja, dus hij zegt ons dat de Adam die had gezonden, en alle zielen die in hem waren, als het ware uh, vertegenwoordigd in hem, die alle zielen die zullen ook in, de, in, het to, in het toekomst zullen komen, dat al die zielen vielen van hem af, geestelijk. Ja, en vielen in de klepot. Begrijp je? Dus de mens naar vlees blijft altijd hier op aarde. Begrijp je? Maar van binnen zijn de... De, het niveau van de ziel, allemaal vielen ze daardoor naar de klippot, naar de onreine kracht. Waar dam, harishon, achtin, biet, shuvato. Tiken a neikhintin, rak et helko bilvat. Vegam ze lobe 20 hagmura agmura. Wadamar is schon en de eerste mens. Biet Shuvat door zijn inkeer. Die ken 19 rak het hel kobiel wat. Hij corrigeerde alleen maar een deel, zijn deel. Een deel daarvan kan je zeggen. We gaan het zeer, we gaan zeer logisch le moedig En ook dat wat hij gecorrigeerd had, is niet eh uh, is niet volledig. 20. Wa acharaf. Hen aan de schamot. Amit bararot. Bachol 21 door. Arideit tshuwa u maasim tovim ad gmarati atikunpunt. Wa acharaf 20. En nahem, na hem, na de Adam, de eerste mens een shamot, deze zielen, amit barot, bacholdor, zij worden steeds uh, uitgezocht, betekent naar boven brengen die, naar boven komen uit de klipot. Van, van het woord beroer, uitzoeken, die worden, net zoals met magnetjes, ja, zij worden dus uh, uitgezocht uit de klipot bacholdor in elke generatie, in elke volgende generatie, aride tsuwah, wardor door de dorde door de inkeer, om tovim en de goede daden, gmarati kun tot de uiteindelijke correctie, dus tot de 6000 jaar. Punt 22. We nemen ca, nog even, we שכול אילו אני שמות, אגוה עוד, מפחנוד 35 יחידה, ביקר דחая, שגנדלуют, באה בירור, וואזיזו ג' 45, אלא מלחוד דמלחוד, שghi ה'שא'רא סתומ 55. שאין לה בירור וזיווג, כנל, כנל, סורי, כנל, הנה כל הנשמות, זה סנט וינטה ההן, מתבלות, באף פרה, שגי הקליפות, וגוסות, זה סנט וינטה, דמעט, דמעט השוקים, ועין להם מנחם 28 כי קליפט האפר שולת דלגם וי חצפא 49 ו ובקש ובקש יות 31, mi, shajouhal, le tam miada. Punt. Let op wat hij ons vertelt. Dus even vooraf paar woordjes. Adam was schon, de eerste mens. Hij had gezondigd. Dat was natuurlijk, de zonde was een fatale, was een geweldige zonde. En dan alle zielen die in hem waren, de bron, hij was de bron van alle zielen, die vielen in de klipot. En dan in elke generatie komen weer ja, komen nieuwe zielen. Die doen goede zaken, goede dingen. Goeie, uh, leren uh, goede daden doen. En tshuva doen, inkeer doen. En op die manier worden zij uit de klipot eruit gehaald. Ja? Dat is wat hij vertelt. Dus. Maar er zijn. Zulke Sol, uh, zielen. Oké. Okay. De lichtere zielen komen natuurlijk... Eerst naar boven. Duidelijk. Kijk bijvoorbeeld. Er zijn vele zielen in die, in die... Duizenden jaren. Die niet meer terugkeren hier op aarde. Want die, zijn, die waren lichtere zielen. Die zijn helemaal nieuw gecorrigeerd. Duidelijk. Maar er zijn, zijn wel andere zielen. Die wat zwaardere. Wat betekent zwaardere zielen? Die ook behoren... Bij de zwaare, zwaardere Kelim. Begrijp je wat ik bedoel? Kijk. Iedereen begrijpt wat ik bedoel? Kijk, er is, is net een tien uh, sferot. Een hele tien sferot, een hele partiel van de zielen. Ja? Kan je je voorstellen? Die vielen nu in de klipot. Erg belangrijk wat, wat ik nu probeer te Dus, laten we zeggen zo: so, Adam had, had alle tien sferot. Aan zielen. En elke sfera heeft nog tien. Dus alles gaat hij aan zielen. En toen hij gezondigd had, bleef alleen maar, bleef maar alleen maar, uh, 1% over. Ja, van, hij kon corrigeren alleen een klein beetje dat. En hij heeft een beetje gecorrigeerd. Okay. Daarna komen elke generatie mensen, ja, zielen. En ze gaan corrigeren dat hoe? Eerst corrigeert men welke sfera. Net zoals Kelim. Keter, natuurlijk. Eerst corrigeert men Kelim, die filen in de klipot. En die zijn lichtere Kelim. Kelim, Keter. Nou die, en natuurlijk, dat uh, uh, da, like. zijn de meest zuivere zielen, de meest lichtere zielen. Die worden dus gezuiverd. Duidelijk. Maar welke zielen zijn uh, door welke zielen, welke zielen zijn uh, de zwaarste zielen en die zielen die trekken het hoogste licht? Want wij weten dat, ja? Dat hoe zwaarder de klie is met een, met een, uh, met een massage, des te hoger licht kan het aantrekken, ja of niet? Kijk, als ze alleen maar kilim zijn van ketter, wat welke licht kunnen ze aantrekken? Nee, ja of niet? Als een klie hoogmaai is, kan al. Ruhe gaan trekken, ja of niet? En dus, eigenlijk, dan, er zijn ook zielen die van de van malchut. Duidelijk, er zijn zielen die ook behoren bij malchut de malchut. Duidelijk, die overeenkomen, dus die hebben de kracht, eigenlijk, dat qua, qua hun uh, aard van Potentieel. die zielen. Huh? Potentieel. Potentieel, dus die zijn behoren, die behoren naar, want alle zielen moeten overeenkomen met die krachten, dus die eigenlijk behoren bij de malgoed, de malchut. Dus die kunnen, die hebben dan enorme kracht, en dat is ook de kracht van uh, Rabbi Shimon. Eigenlijk, right? wat betekent dat? Dat betekent dat, die, dat als zo'n zo'n ziel komt in deze wereld, gedurende die 6000 jaar. Ja? Die kan produceren, natuurlijk, de wijsheden, die, die inzichten, die behoren bij de eigenlijk, bij, de, bij, zijn, bij zijn aard van zijn ziel. Duidelijk. Daarom wat wij leren nu, dat hoort bij de eigenlijk tot, tot de gmaratje tikun. Dus hij gaat duidelijk, zijn aard is mal goed de goed. Ja? Wat betekent dat? Dat hij heeft de kracht waarbij hij het licht kan van zijn eigenlijk aantrekken. Van als, alsof het licht is eigenlijk van de jichida uh, en de gar van de eigenlijk, gar, We hebben gezegd ja, dat, twee, dat alle zesduizend jaar kan men alleen maar, het hoogste kan men alleen maar wak de gogma. Ja, ze van de hoogma aantrekken. Maar er zijn wel zielen die hebben de kracht van, boven, van de gar van de hoogma en de jichida. Maar kunnen ze die aantrekken? Nee, waarom niet? Omdat er zum zum is. De aard hebben ze wel van de, vo de volledige overwinning. Maar die, duidelijk om de, het licht aan te trekken van de ketter, van het licht van de Mashiach. Maar 6000 jaar is het, moeten wij blijven ons voeden door de wak, door de zestienden, ja, door alleen maar de wak van de kochma. Duidelijk een beetje in de, wat ik wat had in de gezegd. En nu gaan we verder. You follow me. <laughs>